Welkom, u luistert naar Vrijheid Radio. Ja dames en heren jongens en meisjes, dit is nu de aflevering van Vrijheid Radio. Leuk dat u luistert, we zitten hier gezellig in café Liptaria met een hele volle bak. We hebben Klaas Wassenaar... Peter Beukelman, uh, Henk, Hallo, Heer Koopmans. And last but not least, uh, Andrea Speyer peek Hey. En mijn naam is. Het spreekt der Vuur. Johan, jonge -pier. wat een ziek idee. Ja, met wat geluidseffectjes erbij. Goed, ja. <laughs> laten we meteen maar beginnen met Goudzilveren, Bitcoins en dus de Staatsschuldmeter. Ja, dat je zou zeggen, laten we meteen maar met de Nazis beginnen. Met de <laughs> Nazis? Ja, wil je niet? <laughs> Dan krijg je hem ook hoor, uh, dat nee, is We superdeel. maar Adolf? Nee, eerst een heel lang applaus, natuurlijk. ik er. Nou, kijk wel wat. Jezus, wat een lang applaus. <laughs> dat Het een stuk populairder dan de fascisten van nu. Komt u, hoor. Kom dan. Nee, dat kan je nooit aan oorlog vinden. Van oh. de 6e partijdag, de bewegung,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 Rood. Ja, het goud. Goud ja, staat op 1288. Dat oh. aan het gaan. Zo. Oké. Okay. Ik denk uh, als de bitcoin omhoog gaat, potverdoor, die ga ik ook omhoog. Uh, ja, en uh, trouwens, de, de marijuane-index is ook aan het stijgen. Die staat op uh, 109,91 na een balletje. En uh, de bitcoins, ja, nou, als we dan toch over een stijger hebben, die is uh, deze week met uh, bijna 1000 eurotjes omhoog geschoten. Vorige week stond hij op uh, ja, 2900 en hij had net een hoogtepuntje van. 3800, dus uh, met 900 euro's omhoog geschoten. Maar hij is nou weer even in een dalletje geraakt. Na nou, dalletje moet ik even zeggen. Hij is naar de 3672 gedaald. Ja. Nou, nog even wat over de crypto te zeggen. De meeste cryptocurrencies uh, zijn nogal rustig. Met uh, dit koninkrijk, met dasjes, heel erg gestegen de laatste dagen. Ik heb geen idee waarom, maar uh, misschien heeft een van jullie daar een idee over. Uh, gewoon omdat mensen het willen hebben, denk ik. <laughs> ja. <laughs> yes, I I <laughs> en Bitcoin Waarom? Cash is ook erg gestegen, 30% ja. in de laatste 24 uur. Ja, dus het is 400 ongeveer, ja. 400 dollar. En, en 400. er is een heleboel van dat, uh, van dat nieuwe spul van Neo uh, gestegen, ja. 40% in een week. Zo, Prechtig. ja. Dus dat komt alleen maar omdat er geen spaarrente op de bank is. <laughs>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 Moeten wij dat ook horen? Ja, oké, okay, maar dit maakt het heel uh, spannend. Ja, jullie willen vertellen. Nou, dat is in ieder geval een handelaar op het gebied van uh, cryptocurrencies. Die heeft 5 miljoen uh, dollar uh, opgehaald voor de start. -up. Dus ja, je merkt wel dat, uh, dat, dat uh, cryptocurrencies ook door... Uh,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 nog geen wereldregering, je hebt landen die tegen elkaar concurreren, net zoals bepaalde bedrijven ook, bijvoorbeeld casinos die heel vaak op Malta zitten om maar een voorbeeld te geven. Nou ja, zo is ook de wereld van de cryptocurrencies wereldwijd, dus helemaal sturen kun je dat als overheid toch niet.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 ook niet. Het is niemand zijn verplichting. Dus dat is wel een mooie backup. Het kan niet fiets gaan. Het kan wel in waarde dalen, maar het kan niet fiets gaan. Ja, een risico risico, denk je, ja, die hele ICO-hype, dat vind ik een beetje link, want dat riekt toch wel erg naar een hoop mensen die geen flauw benul hebben van wat dat betekent, maar die denken alleen maar van, nou, uh, dat is iets waar je duizend euro in gooit en dan komen er tienduizend euro uit. En dat is alles waar het goed voor is. Die begrijpen <laughs> niet wat daarachter zit. Ja. En Meestal ja, krijgen die het deksel op de neus. ja, ja Natuurlijk, je hebt ook wel heel veel van die, van die cowboys gehad, hè. Die, uh, in ieder geval van die, een beetje, die charlatans van Mount Cox maar even eentje te noemen.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 Als je dus, het ook over een piramidespel hebt, dan is het gewoon bank banksysteem natuurlijk ook, uh, ja, dat is gewoon een enorme piramide van de ene hefboom op de andere gestapeld. En... Ja, waarom denk je ook dat er piramide op die dollar staat? Ja. Ja. Weet je? Ja, ja, ja, absoluut. Maar ja, dat is misschien ook de verandering. Ja. Dus, uh, en, uh, nou ja, en, en ik weet er ook niet zo heel veel van, hoor. Heel eerlijk over zijn. Maar uh, wat ik heb meegekregen is dan, hè, dat je op een gegeven moment, dan, dan, uh, als je ermee gaat handelen, dan, dat je dan ook als het in van die grote files wordt uh, versleuteld, dat die files ook steeds groter worden, omdat, uh, omdat alles moet worden vastgelegd. Blogs wil je? Ja, daar houdt het voor mij wel op. Meer weet ik ook niet van. Dus, uh.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 Ik heb laat, laatst een 8 terabyte schijf gekocht. Dus ik kan weer er even vooruit. Maar. Oh, je hebt echt een uh, full note. Uh. Ik heb ja. nog nooit 300 gigabyte ruimte op mijn harde schijf gehad. <laughs> op vrije ruimte, dat lukt dan. Ik weet niet, ik heb heel veel verschillende formaten harde schijf gehad. De eerste was volgens mij 5 MB. <laughs> en de, nou, ik weet niet hoeveel er nu in zit. Maar ik heb eigenlijk nooit gehad dat er heel veel vrije ruimte op vrij was. Dat is een soort wetmatigheid dat hij altijd vol is. En ja. daarom zie je het aantal full notes ook afnemen. Dat is een beetje het probleem van Bitcoin dat, dat hmm. je wordt niet vergoed voor het draaien van een full noot. En dat betekent dat steeds meer mensen. En dat was bij mij eigenlijk ook zo. Dan loop je harddisk vol en dan denk je van, ja, nou ja, uh, wat ga ik nou uh, doen? Dan moet ik weer wat opruimen en nog wat opruimen en dan zit die weer vol. En dan, nee, ik koop een nieuwe harddisk, maar dat houdt natuurlijk een keer op. Dan, dan denk je, nou, laat maar zitten, ik er is geen full noot meer. Ik neem gewoon een wallet, ja. een, een losse wallet. Maar ja, dan is er weer één full noot weg. En dat is natuurlijk niet, ja, dat is niet goed voor het uh, gedistribueerd karakter van het geheel. Is er ook een voordeel aan een full noot?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 Even een vraagje, wie van jullie kent het wel, Helmers? Als je alle gopletten, bedoelt, <laughs> alle, alle gopletten bedoelt. Alle gopletten. Dan uh, niemand ga ik vanuit. <laughs> ik hoop dat niemand het kent in nooit. Ik heb een vraag gehad ik... van iemand, van die vroeg van... Uh...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 Ah, lief, ja. Ja. Het uh, Wilhelmus is uh, Nederlands volkslied pas geworden in 1932. Klopt, klopt. Daarvoor er, was het niet Nederlands bloed door aderen stroomt van vreemde met vrij. Ja. Die weet je dan wel. was het ja. blanket op de blanke top der Duinen, ik weet niet meer maar... <laughs> ja. uh, Nee, volgens het was, mij, in uh, een aardig mooie stad achter die Duinen. Ja, <laughs> <laughs> en volgens mij die wiens uh, aderen. Uh, ja.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 Bye. Well.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 Het gevoel alsof het altijd zo geweest is. Maar het is niet zo. We zitten dus slechts 200 jaar in een Koninkrijk. En, uh, en, en de grenzen van Nederland die staan zelfs nog, zeg maar, uh, he, uh, korter past. 1945. Uh -huh. uh, ja. Ja, nou, en daarna is nog een klein stukje veranderd. We hebben nog een stukje in Duitsland naar Duitsland gegaan naar een referendum. Ja, maar dat is te verwaarlozen. En Suriname is onafhankelijk geworden. Dat is ook een verandering aan de landsgrenzen. Ja, ja, en uh, Indonesië is natuurlijk uh, onafhankelijk. Ook okay, okay. ja, ook ja. Indonesië is uh, gigantisch, hè? Ja, het borstige grond. Je hebt van, uh, ja, van weer, ja? het grootste moslimland. Yeah. Ja. de <laughs> ja, ja, ja. maar, maar het, is, zijn dus, uh, het, maar het <laughs> is dus uh, net als met dat uh, Sinterklaas en zo, uh, intappen op dat uh, valse gevoel van wat ooit was zo.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 Ja. En ik neem gewoon aan dat dat gewoon standaard was. Maar verblijfelijk is het dan toch nodig dat het dan wordt vastgelegd in een regeerakkoord. Ja. En... Nee, dit is inderdaad geen vorm van hersteling.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 uh, in mijn uh, studiejaren gewoon meegekregen dat uh, nationalisme niet zo'n goed ding was. Ja. Het, uh, het leidt eerder tot verdriet dan uh, tot uh, plezier. En... Moeten jullie op school ook die film The Wave kijken? Ja. Ja, ja, ja. ik ook. Ik oh, heb <laughs> maar niet op school, volgens mij. Ik okay. wel, ik heb op school The Wave, een paar keer zelfs. Ja, dat heb ik nooit gezien. Ik heb hem uh, uh, ja, ja, <laughs> ja, gemist, he? he? leg eens uit, wat is dat precies? Het gaat over een project op een school. Uh, ja, Een fascismeproject. Ja, zoiets. Ja. Uh, Henk, kun jij hem uitleggen? Experiment, ja. Hoe het uh, uit hand loopt. Het, ja, het is een, uh, ik heb het gezien met maatschappijleer. Ja. En het is volgens mij dan ook een maatschappijdocent. Uh, die langzaamaan een, een fascistisch klimaat uh, invoert. Met een uh, leider en. Uh, uniformen. En, ja, uniformen, een wij en een zij en een tucht.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 ja, ook daarvan heb ik het gevoel gehad dat, ja, dat zo'n beetje iedereen dat wel heeft meegekregen bij zijn uh, lessen. En, en toch, ja, weet je... Uh, toch is het mislukt. En toch is het mislukt, inderdaad. Ja, en, en, volgens en, mij is het juist een, is het een hele slechte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 inzinkt in de vraag van wat zijn we mee bezig? Ja, en daar gaat natuurlijk ook over individualiteit, zeg maar, hè, het opgeven daarvan. Uh, we hebben ook uh, zeg maar wel een film gezien wat dan ging over sectes en zo. Dus ja, dat, dat kregen we er nog ontzettend uh, mee. En daar lijkt het aan te ontbreken als je inderdaad gewoon vaak hoor van een roep om een sterke leider en dat soort dingen. En dan hoor je dat wel eens. Dat hoor je ja.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 Wat ik dan ook moeilijk uh, te begrijpen vind. Omdat, nou ja, toevallig ben ik een fan. Of uh, een fan. Iemand die, die, die uh, alles over de Eerste Wereldoorlog als zoetkoek uh, tot zich neemt. En juist daar is het uh, nationalisme. Heeft niet geholpen, zeg maar. En, en uh, goed, nou ja, goed. dan hebben wij, zeg maar, in, in uh, Nederland. De Eerste Wereldoorlog niet zo uh, uh, meegemaakt. Als bijvoorbeeld de Belgen, de Fransen en. De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 En niet alleen wij, ook een deel van de politiek in het Koninkrijk Huis. Je hebt een hardloper, die loopt dan hard. En het Koningshuis ge geeft er dan een medaille aan.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 Tussen, uh, alle, hey, tussen alle machten. Met name de PVV wil zich daar wel eens uh, een uitspraak over doen. Dat je denkt van: ja, maar dat is gewoon de rechterlijke macht. Weet je? Die is ja. onafhankelijk. Die is onafhankelijk, ja. Ze zijn realistischer, misschien. Ja, uh, Dus het zijn niet alleen maar uh, mensen uit verre landen die.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 dat zat ook mijn persoonlijke interesse toen ik op de middelbare school zat. Ik zat zelfs recht tegenover de Hollandse Schouwburg op de middelbare school, waarvan Mark Rutte niet wist dat het bestond, maar dat ze zeiden. Maar het viel me op dat alles wat er over geschreven is, het, de conclusie hangt af van de periode waarin het geschreven is. Dus vroeger was het, voor eh, de jaren zeventig, was het zoiets van, oké, okay, er um, waren een paar mensen aan de top en uh, iedereen eronder uh, deed gewoon wat hij moest doen. En de SS was slecht, maar de uh, gewone mensen wisten er niks vanaf. De Weermacht wist er niks vanaf enzovoort. Later bleek dat natuurlijk totale bullshit te zijn. De Weermacht wist uh, prima wat er gebeurde, deed ook gewoon mee met eindstadsacties...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 Ja, het ja. zwartboek helemaal geen was ook van. wel een, een mooie wendeling, toch vond je niet dat het ja. zwartboek daar zaten voor het eerst zaten ook ja, slechte Nederlanders en uh, goede nazi. Ja, nou, ja in, in de donkere kamer van Damocles was natuurlijk al een beetje uh, dat die hele mythe van de generatieschrijvers daarvoor die in het verzet zaten. En dan heroische dood waren gestorven in de, in de oorlog. Um, Hermans die maakte daar gehakt van. Nou, hij was eigenlijk de eerste die dat aan het doen was. Maar dat was uh, een tijd ver vooruit met gewoon een beetje normale nuance in menselijke relaties uh, ten opzichte van politieke systemen. Maar de, al die studies en al die, de manier waarop er over wordt gesproken is alleen gekleurd door welk uh, sentiment sociaal wenselijk is in, uh, in dat tijdsgewicht.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 een sterke overheid hebben om, om ons te beschermen tegen dit soort dingen die andere overheden hebben gedaan. Oh. En toen dacht ik van, hoe bestaat het? Waarom is iedereen gek? Echt letterlijk iedereen. Ook gewoon mensen die het zelf hebben meegemaakt.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 Terwijl in Amerika is het juist weer gewoon de joden die, die al alles overnemen en Soros en al die soort van spookfiguren die al achter zitten. En de bankiers en zo. Dus het hangt ook weer volledig vanaf wat de cultuur is in een land zelf. Of wie het proces van zich richt. Een grappig voorbeeld daarvan was, ik zag een tijd geleden zo'n discussie toen ik nog de oude LP mensen volgde die nu alt-right zijn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 snel nou, natuurlijk dat comment geweest. Ik denk, oh mijn god. Ah, ah, ah. Dit, is een beetje, dit is een beetje mijn probleem met jullie. Het rare is, ook in Amerika zie je daar ook, dat hij ja, wordt enorm veroordeeld als de francisten in de Charlottesville. Maar tegelijkertijd, de mensen die dat doen, die hebben allemaal de Clinton, uh, Hillary Clinton gesteund, die uh, Oekraïne een coup financieren uh, die voornamelijk uit francisten bestond. Dat was, uh, ook een hele rare, toefensbald,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 Want ze kijken alleen maar van, oh ze hebben niet een idiote rode vlag met een raar kruis erop. En ze hebben het niet over de joden. nou dan zijn het geen fascisten, dan zijn het niet nazi's. En dat slaat helemaal nergens op, ja, want dat is geen integraal paard. Ja, van waar het jaar veel liep in ieder geval iemand op met een de... ja.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 Maar ja, ja, om me aan te sluiten nog bij uh, dat Nazi-gebied.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 Internet hebt, dat uh, hoe langer die discussie doorging, de waarschijnlijkheid dat Hitler genoemd zou worden, de, de ja. ene die Maar ja, oploopt. Met maar de, als, de, als je de dat, de de dat dus gewoon, als je dat dus zeg maar zegt, dan is het, oh, het is Godwin, dus dan moet het afgelopen. Je, dus ja, dan is het ook afgelopen, hoef je ook niet serieus te nemen, maar dan is het wel iemand die, zeg maar. Uh,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 Ja, ja, die kinderen heeft... kunnen mooi het Wilhelmus gaan zingen, dat denk ik dan. En, uh, yeah. Yeah. Yeah. Ja, voor die moeder is het te laat, dus, <laughs> dus, als, zij, <laughs> ja, als zij, zeg maar, wel de, de basisschool had gedaan, dan was ze hier ontzettend welkom geweest. Ja, ik kon maar, het derde uh, compleet niet opzeggen, denk ik. Ja. Dat is een regeltje kwijt, ja. Zij heeft het Armeense volkslied geleerd, dus uh, <laughs> dan is hij van een compleet andere kant. Ze dus uh... gewoon volledig anders. Dan een Nederlandse uh, iemand. Ja. Maar wat het erger hier aan was inderdaad dat, dat daar kinderen waren uit logeren. En dan nou wordt die moeder teruggestuurd en uh, die kinderen zitten hier nog. Dat is natuurlijk wel heel sneu. Ja, een ander verhaal was dat de kinderen ondergedoken waren. Maar... Naja, zoals, dat, ik, dat, nee, zoals ik het uh, ja. had meegekregen was, had de staat uh, die kinderen.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 Wow. Ja, en er wordt gezegd: ja, ze nam zelf het risico om gescheiden te worden van haar kinderen, omdat ze de kinderen naar een onbekende verblijfplaats, uh, of dat ze verblijfplaats Ja, de dat, uh, dat werd haar ook uh, aangerekend dat ze gelogen had uh, tegen, uh, ik denk dan de verhorende agent of zo. Ja, maar. Maar ik denk dat ze die kinderen gewoon een beter leven toewenst dan dat zij gaat krijgen in Armenië. Ja. ja want Armenië gaat het best wel fout. Dat ja. is hier in de Armenian Weekly, de government of Armenia approved a proposed anti-smoking strategy 10 August. Armeniërs health minister Levon Aptoljan said the strategy aims to implement several programs to decrease tobacco use in the country. Ja, dat is, dat is dat no. het grootste probleem waar je daarmee te maken hebt. Ja, is, dat, dat, is, dat is denk ik een hele, hele goede reden waarom, uh, ja, waarom dat er nu echt sprake is van, uh, niet, niet, niet van een gelukssoeper, maar gewoon iemand die wil roken. Nou ja, ik bedoel, in Nederland heeft we wel Hans Hoogvorst gehad. Dus de smokkers is hier al uh, jaren gaande. Nee, maar ik denk als, als je inderdaad, uh, dan, dan kun je daar heel goed op inspelen. Ja. Nee, maar ja, al met al natuurlijk het, hè, dit, dat het hele doel is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 Dierenleed is volgens mij jonger, om je daarover te bekommeren dan mensen. Oh, je bedoelt dat dierenasiel, dat is afgeleid van een mensenasiel? Ja, Maar ik blijf van mening, ik ben eens in Auschwitz dan geweest. Hij eigenlijk het wel even over de nazi's te hebben. Ja, ja. Goed, Glenn! Maar diezelfde lenteelakken... <laughs> ja, klopt nou Ik snap je vergelijking en jullie hadden het trouwens. Dat was ik zo dat de eerste asielzoekcentra in Nederland was, in kampen uh, Westerbork, kamp, uh, ja, die gewoon de nazische boot was. Dan werden dan Molukkers opgeslagen, zeg maar. Ik ben ja. ook in de camping daar geweest. Camping hey. Westerbork. Dat heeft ook al iets oké. Okay, okay. ja. <laughs> ja. ja. Nee, maar uh, op, uh, nee. op het voormalige terrein hebben we ook nog de Molukkers gezien. Wat erg. En ook uh, Joegoslaven daarna uh, ja. nog. Oh. Nee, dat kijkt toch fijn. Het is pas, het is niet zo pas zo, sinds heel lang dat rondom uh, de, de kampen geen uh, asielzoekers meer worden uh, opgevangen. Maar... Maar ik denk, wat zei, ik zei, als jij dus voor jezelf kan zorgen, als je een baan kan krijgen, dan moet je helemaal niet de asielprocedure in. Het lijkt mij heel normaal dat je dan uh, gewoon in je gang kunt gaan. Ik, ik kan me voorstellen dat je, uh, dat je een soort registratie in moet als je ergens aankomt en zegt: van... hé, hey, hier ben ik. Ik uh, wil graag.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 Nou, ze zijn nog wel eens een beetje in pizzeria begonnen. En die pik je er niet altijd even makkelijk uit. Van god, dat is een Italiaan. Maar, yes. maar de Chinezen zijn hier ook uh, gekomen.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 ging iedereen ook, als ze er maar even zin in hadden, emigreren naar Canada en Australië. Dat is geen enkel probleem. Nou, maar ja, daar zit nu ook gewoon dom volk met dezelfde, oh, al die nieuwkomers. Ja. Dus alle dom volk zit een beetje moeilijk te maken voor elkaar. Zeg maar. Giving er jobs. Ja, <laughs> ja, ja, ja, ja. Took jobs, ja. jobs. <laughs> Over ja. jobs gesproken, want dat is, is, is inderdaad ook wel een, uh, wel een aspect. Je hebt Dus al die mensen die worden opgehokt in zo'n. Uh, van die grotten, van die, die mogen jaarlang, jarenlang niet werken. Ja. Dus, dus dan bouwen ze ook een gigantisch schat op hun CV uh, op. Ja. En dus dat is ook nog een gigantisch probleem. Wat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 En toen kwam het was zelfs, het liep zo goed dat mensen van buiten het asielzoekerscentrum, dat was trouwens in Afrika ergens, naar het asielzoekercentrum toe gingen om daar te kunnen werken. Naast nou, als een VN vlucht, vluchtelingenkamp. kwam. Eh, omdat het binnen die, eh, dat opvangcentrum eh, liep de economie beter dan daarbuiten. <lacht> <laughs> ja. Dus dan gingen mensen die gingen naar dat kamp toe om daar te werken, dus van buiten het kampen.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 nou, het was wel zo dat er waren een aantal economen die aan het woord kwamen. En eentje die zei ook: van ja, ja, maar er is totaal geen regulatie daar in dat kamp. En nou, toen zat <laughs> ik in één keer waarom het daar beter ging. Dus, <laughs> <Ja>. <laughs> uh, ik ben ook wel verscheidene mensen tegengekomen die, uh, zeg maar, uh, niveau 4 of 5 in de verzorging hadden, de ziekenverzorging. Maar dat hadden ze dan een, een, een diploma uit Litouwen of zo. En, en, en dan mag je hier dus ook niet eens op niveau 1, wat echt het uh, aanbieden van eten aan mensen is, <laughs> mag je hier niet eens doen zonder diploma, zeg maar. Ja, dus er wordt, uh, wordt ook, zeg maar.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 Nee. Maar we moeten wel even verder met de berichten. Hè, we willen het einde nog kunnen halen. <coughs> ja, we gaan nu naar de Warren Bikes. Dus ja, de de oorlog aan de fiets is verklaard. Hè? Door verschillende organisaties. Ik begin even met uh, de Veilig Verkeer in Nederland. Die wil uh, de fiets neutraal hebben. <laughs> <laughs> ja, ja, weg met de stang. Ja, Dit is wel grappig, hè? want vroeger was ooit uh, onze metaaltechnologie niet goed genoeg om wat wij nu als de vrouwfiets kennen te maken. En er is dus een innovatie in techniek nodig geweest om die uh, stabilisatiestang op een andere plek te krijgen. Zodat wat we nu als de vrouwfiets kennen. En dat, dat tegenwoordig uh, is onze metaal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 Ik heb hier een beetje het gevoel bij van dat, die, dat die man van Veil Verkeerd Nederland sowieso zat van... Ja, wat uh, NVWA kan, dat kan ik ook. <lacht> ja. Ja. Ja. Mijn baan die komt langzamerhand in gevaar Ik wil subsidie. Ja, gewoon iets, <lacht> ja, ja, ja. iets aankaarten, zeg maar. Een ja. probleem aankaarten. En uh, een vandaag item.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 Telt. En dan worden er ook natuurlijk foto's gemaakt. Als jouw auto bij de Beekse bergen wordt gezien, dan vermoeden vermoed dat dat, dat uh, niks met werk te maken had. Dan ben je de sigaar. Maar dat heb je dus met fietsen ook. <laughs> je mag niet met de fiets van de zaak, mag je niet uh, een megtje ja, ja. nemen om de uh, zak aardappelen te halen ofzo. Is dat, is dat een voorstel of is dat een echte regel? Dat is een voorstel denk ik, eigenlijk Een ja, voorstel, ja. ja. ja de boogvag vindt wat. Maar hoe komt de uh, hierbij dan? Dit is toch helemaal niet uh, een, een straatje.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 in plaats van oranje. En kan de inspecteur niet door de vingers zien. En zij voor gezorgd. Dus ze vinden het op zich helemaal niet. Geen problemen omdat, uh, ja, om mensen uit te melken. Nou is het op zich helemaal niet verkeerd. Dat houten uh, gekeurd worden. Ik heb. Uh, je kent misschien wel de slogan. Uh, Die zien we nooit meer terug. Die zien we nooit meer terug. Ja. Yeah. Ja, te laat. Ja, dat komt dus van Wrak uh, van de Week. Dat hoorde bij een trots programma. Er zijn nog wel YouTube filmpjes van. Ja, ja. In, de jaar, in de jaren tachtig. Zeg maar, in, in wat voor auto's mensen zich nog uh, veroorloofden om daarmee op uh, de weg te gaan. <laughs> en en nou, dat zijn echt hele grappige filmpjes. Want echt, joh, je kon gewoon door de vloer kijken. Ja, en... ik ken het nog wel. Ik heb het ook al gezien. Mike, ik heb, uh, als je dat wil meemaken, dan kun je ook gewoon naar Servië afreizen. <laughs> ja. en, daar gewoon, en daar gewoon de weg op gaan. Dan uh, kom je alles tegen wat je maar kunt bedenken. <laughs> ja, ik heb ik er heb, nou, hout houtgestookte Voertuigen, grote rookpijpen, meegemaakt. Ja, maar misschien dat er aan. En uh, ook geen wegmarkering, dat, dat, ja. vond, ik, dat vond ik zelf wel confronterend. Dus uh, er was zeg maar een strook asfalt en die had drie rijstroken. En ja, links en rechts was vrij duidelijk, maar die middelste was eigenlijk min of ja, Die bestond eigenlijk niet, want het was een tweebaansweg. weg. Maar die middelste rijstroken, dat was eigenlijk gewoon ja, wie dat opeiste. Ja. Kon, ja, weg. Kon libertarische ja. weg. Hey. Ja, is libertarische weg. Dat was briljant. Nou, Toen reed ik het zelf ook. Maar, maar ik vond het wel een bijzondere... Het is ook alweer een paar jaar geleden hoor. We gaan niet vaak met de auto's zulke trips aan. Maar ik vond het, wel, af, ja, het was wel verrassend. Ik denk niet dat op een private weg de markering gaat ontbreken. Nee, dat ik, vermoed ook niet. ik vermoed ook niet dat bepaalde voertuigen van bepaalde kwaliteit uh, toegestaan zijn. Maar, nee. ja, nee. maar de belastingdienst, belastinginspecteurs hadden zelfs bezwaar tegen deze belastingregels voor fiets van de zaak.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 moest alleen maar te activeren. Ja. Dus uh, dat lijkt me een heel goed punt, uh, al die, ja, uh, die Na de, de Tweede Wereldoorlog is het afgeschaft met veel varen en uh, niet lang je na zijn autobelasting op. ingevoerd. Uh. Opgeschort. Het is niet Opgeschort, afgeschort. ja. Ze ja, het schort het altijd op, net zoals de dienstplicht. Precies, het kan gewoon weer worden geactiveerd. Uh. Dus ik verwacht uh, één deze maanden in Amsterdam om al die... Uh, hè, dat miste ik ook nog. Uh, ze hebben ook gezegd in Amsterdam, daar heb je dus die uh, fietsverhuurders...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 Nee, we zijn een elektrische fiets. En de vraag is ook: mag je nou op je fiets je telefoon bedienen? Ah, het wordt inderdaad wel uh, steeds meer besproken. Ja, dat is ook wel uh, terecht. Ik bedoel, uh, uh, kijk, een fietser die kan gewoon prima uh, bellen. Maar het is met name dat loeren op uh, het schermpje wat gewoon heel veel gevaren oplevert. Uh, en niet alleen voor zichzelf. Als je daar met de auto uh, langs gaat, kun je zo je no claimen kijk en, en ja, maar ik als scooterrijen vind het ook wel gewoon gevaarlijk want uh... Het zijn gewoon vrij onberekenbare uh, verkeersdeelnemers. Ik vind wel dat je niet uh, de telefoon mag gebruiken op een paard. <laughs> <laughs> dan ga ik geen paard meer uh, rijden hoor, want dan kan ik niet <laughs> meer mijn bitcoins in de kant houden. <laughs> ja, goed. Ja, dan hadden we nog het bedienen van, uh, van de smartphone in uh, de auto wanneer die op de dashboard geklemd zit. Uh, ja, goed. dat iemand die, uh, die, die zat er met zijn vinger zo op. En uh, op dat moment reed de volgende agent langs en die zag ik vond dat er reden genoeg om daar een... Uh een aantekening van te maken. Het was in snake hè? Dus ja, snake. Veel 39 euro. Nou, ah, dat zal hem leren. Ja. Was, dat, was dat, zeg maar, een soort gecombineerde, uh, gecombineerde actie om de Sneekweek om zeep te helpen? <laughs> in de stad zelf zijn ze al bezig om, zeg maar, met dat geluidsvolume bezig te gaan. Dat is een ook, hè. Dat, uh, het, het, het, het, het, het feest in het publiek is nu al luider dan de muziek. We hebben vorige week inderdaad uitgebreid. Ja, ja, ja, ja, precies. Uh, nu is, zeg maar, ook als je het af- en aanrijdende verkeer wordt ook om allerlei bedoelingen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 Bekeuring. Dus dan moet je echt een tom hebben. En dan moet je van je kaarten kopen. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, dat is een tom moet je ook aanraken. Ja, maar dat is niet een telefoon. Er dus staat hier over, je mag je telefoon niet aanraken. Hmm, ik heb dat trouwens wel eens meegemaakt. Ik heb een agent gehad. Die probeerde mij uh, te bekeuren voor het uh, beethouden van mijn telefoon. Ja. En toen zei ik, ik heb geen telefoon. En dat was ook echt zo, <laughs> op dat moment. Ik had, niet ik had inderdaad een tom mee. En die <laughs> tom-tom had ik inderdaad beet.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 Ja, uh, uh, voor mensen die dat doen. Ja. In ieder geval uh, de wet was uit uh, 2002, toen je mijn telefoon alleen nog maar gebruikte om mee te bellen. Of de sms'en, uh, in ieder geval, uh, toen kwam mijn smartphone en ja, de telefoon heeft daardoor een andere betekenis gekregen. En ik hoorde dan op de radio een jurist daarover en die zei: ja, goed, als die man in kwestie in hoger beroep gaat, dan uh, die, die zaak ietsje anders voert, dan uh, ja, kan hij wel uh, vrijgesproken worden. Maar dat heeft puur mee te maken met het feit dat de telefoon in 2002 een ander apparaat was, toen het werd gemaakt. Werd vers gemaakt. Ik ja. kan misschien ook zeggen van, het is mijn telefoon niet, Dit is mijn beleggingsapparaat. Ik ben hier bitpoints aan het kopen. Ja. Telefoon ja, <laughs> dat is, uh, ja, dat is een, wel, een beetje een oud apparaat natuurlijk. Dat, uh, nog het moment... In de toekomst dat er gewoon een smartphone, hè, wat eigenlijk een stomme naam is voor het apparaat, van een draagbare computer, uitkomt waarmee je niet kunt bellen. Ja. Dus, ja, onzin af. Ja, dus, ja, ja. Ja, ja. Dus, ja. Dus, Jongeren bellen maar helemaal niet meer. Nee, precies, wie belt er nog inderdaad? Niemand belt er meer. Ik kan me nog voorstellen dat je die microfoon wel nodig hebt. Maar die hele telefoonfunctie kan er wel uit. Je kunt in ieder geval zeggen, het is geen telefoon. Ja. Uh, cool. Je wil je zijn Tesla gezien? Er zit een enorm scherm op. Ja. Weet ik niet wat je er allemaal mee kan doen. Films kijken? Ja, bijvoorbeeld. Ja, nee.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 Zal het soms wat hoger liggen dan. Uh... Als je aangehouden wordt, dat is altijd zo'n mooi moment om het met uh, Wilhelmers te gaan zeggen. <laughs> Alle en veertien over je? Ja, ja, ja dus dan moet je eerst hè? zeggen van, ja hallo agent, ik wil graag een, uh, een verklaring afleggen. <laughs> ja, ja. <laughs> en dan uh, de agent ook aanspreken als hij niet te salueert Het <laughs> kan zijn als jij uh, zingt Wilhelmus van Nassau, ben ik van Duitse bloed, dat je al gelijk je bloed er kwijt bent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 <laughs> Dan ja. gaat buren jou eten ruiken, dat beweren dat ze. Ja. Zijn privé bezitten, hè? maar hij mag dat toch gewoon. Ja, ik heb geen probleem mee. Zij dat, dat zijn wil. Uh... Woningen met een gemakkelijke geuroverdracht naar buren, zegt Mich Michel Rotering. Wel, ja. Die zijn minder geschikt voor lange kooksessies. Maar nee, ja, nee, ik denk dat uh, Johan uh, wel wat punt heeft. Maar ik zit ook een beetje aan de praktische invulling uh, hiervan in. Bijvoorbeeld, uh, wat is dan Westers koken? Hè? Ik bedoel, als je. Uh, ik, ik vind uh, de die pang, uh, vind ik Pango vrij Westers. Nee. Ja, want ik ken ze in China niet. Uh. Nee, en uh, hetzelfde geldt voor uh, onze pizza.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 Aanbranden, dat smeurt, dat smeurt ja. ook gigantisch gewoon. Ja, als ja. je gaat ja. uh, frituren, zeg maar. Oh, dat is Belgisch. En vandaag uh, rook ik uh, pannenkoeken. Ja, Zich een lekkere geur. Ja, maar frituurlijk maakt ook wel echt een walm. Uh, uh, maar kijk, we moet even bijgezegd worden: dus, het zijn, er zijn woningen met een gemakkelijke geuroverdracht naar de buren, zegt die Michel ja. Rotering, die zijn minder geschikt voor lange kooksessies. Maar het woord westers is hier buitengewoon ongelukkig gekozen. Ik vind het oh. heel vreemd als mensen dat interpreteren dat als er gediscrimineerd wordt. Eh, we hadden moeten zeggen dat het appartement niet geschikt is voor intensief koken met veel geuren. Want dat kan net zo goed het geval zijn met bloemkool of spruitjes. Ja, ja dat, uh, uh, maar dan nog zou ik het niet verbieden. Maar eerder zeg maar... Ik in... sta laten betalen daarvoor. Nee, gewoon uh, zeggen van denkt u om de buren zo. Gewoon een goede afstekinstallatie. Wie heeft die huizen gebouwd? Is dat toevallig overheid? In de een of andere Phoenixwijk? Sociale woningbouw of zoiets? Ja, ik denk dat het Bruinshill was. Bruinshill Keukens. Die hebben we gekocht, woningen neergezet. Ja, ik zou het niet weten. Is dat in het artikel? Nee, nee, nee. Mag gewoon een vraag. Ik, ik geloof dat het was ergens in Amsterdam. Ja. Nou. Die heeft die huizen geplaatst. Dat, dat wil ik wel niet. Nou, ik weet het niet of hij zeker, die man krijgt geen standbeeld. <laughs> nee. nee. nee. nee. Next, nee, op naar Trump. Nee. Ja, Trump. Johan, zijn we er al? Johan en even je hebt die laatste Johan is gewoon sterk. Uh, oh, zijn dus jouw even bijkomen? Even drinken, pakken juist, ja. Wat, wat, wat, wat? Johan, we waren helemaal klaar. Oh, sorry, ik ben te... heel even snel naar de keuken ge, gerend, ik denk, ja, Om wat niet-westers te kopen. Ja, ja, sorry, ja, het was even tijd voor... Uh... Ik dacht, oh shit, ja. mijn gehaktballen staan. Op ja, ten. ik zag Trump komt eraan. <laughs> ik denk Trump komt eraan, voorbereiden. Uh, goed, ja. Dan uh, gaan naar het uh, volgende bericht toe en dat gaat dan over... Trump. Ja. Ja, ik vind het een beetje de nameless van dat dimension. Uh... Wat zeg je? Een <laughs> oh, Naam die je maar beter niet hardop hard kan noemen. Waarom zou je het niet over Trump uh, hebben? Zeg maar? Vliegt er gelijk een steen door je rug. Kijk, van die lange discussie zou je niet op zitten wachten. Ja, maar dat is misschien wel juist heel interessant. Ja, ja, ja. En voor een deel zit ik ook gewoon zelf uh, te zoeken. Maar helemaal niet op de vlakken, zeg maar. Uh... Spijkers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 Zo van, oh, wat leuk dat, uh, ons, uh, dat de plebs zeg maar, uh, weer een tijdje vooruit kunnen met uh, de non-discussie. Maar je kunt zeker gewoon, denk ik, een aantal dingen benoemen. Zonder dat zeg maar, een, een, een, een welle niet uh, uh, hoeft te worden. We hebben bijvoorbeeld, een van de dingen die, die uh, niet naar voren komt in uh, de berichtgevingen, omdat het, het ondergesneeuwd raakt in, de, in die emotionele gaat is dat de politie in uh, Charlottesville gewoon uh, niets deed?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 Zij zegt orders hebben geweigerd of zo, hè? dan is het gewoon mutiny. Nee, er zijn echt stand-down orders uh, gegeven. Oké, okay, ja, dan is het dus een kwestie van leiding geven. Dus de ja. leiding heeft die uh, beslissing gemaakt voor die actie, zou ik zeggen. Maar Eigenlijk in actie zou ik moeten zeggen. Ja, en, en dat komt er van de burgemeester. Het schijnt er van de burgemeester zijn gekomen. Maar ja, ja. maar.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 Dat, nou ja, ik wist niet dat ze in de Verenigde Staten bestonden, maar, klaarblijkelijk dus wel, maar dat de Antifa ook langskomt. We hebben in Groningen, hebben wij een paar maanden geleden Pegida hier gehad. En ook daar kwam Antifa langs. Er was een één brugje, bruggetje, want er waren dan twee demonstraties tegelijkertijd. En dat is alleen een bruggetje waar het even tijdelijk misging. Er waren ook wat schermutselingen. En, maar dan, voor de rest liep dat nog wel goed.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 Maar niet ook mensen die fascistisch gedrag op. Ja, ik weet niet precies dan wat fascistisch gedrag is. Maar het die Mensen want, in elkaar dit... slaten. Uh, Accuezeur gehoord of met plessen of dat soort dingen. Uh, ja, nou. Vanwege het... uh, iemand anders zijn mening. Maar nou is... kijk, kijk, en, en dat is dus het lastige bij uh, deze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 Bent, ja. euh, <laughs> <hoort>. <laughs> het, komt, uh, het komt nooit aan of van nou, we gaan gewoon even in discussie of zo. Weet je? We gaan gewoon een debat uh, voeren. En, uh... ja, ik heb er geen interesse in. We, we gaan <laughs> gewoon niet met elkaar verder. Dat ja. wil ik zien. Van klaar, uh, we zijn het zo met elkaar oneens. We gaan gewoon niet uh, gemeenschappelijk verder. Dat lijkt me een veel gezondere oplossing. Ja. Nou, als, nou, als, het echt, als het een super. echte relatie was, dan zou je op een gegeven moment ook op dat punt moeten aankomen. Van, nou, uh, We kunnen beter afzonderlijk verder.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 Ja, nee. Oh, uh, een andere uh, Als je de Dukes of Hazzard uh, nog kent. Ja, was ja. uh, laatst nog zo'n film van. Die rijdt in zijn auto rond. Die auto heet General Lee. Dat gaat dus ja, over. Ja, ja. Lee. dat, dat is gewoon zijn. een. In, ja, in, uh, in de Nederlandse berichtgeving werd gewoon gemeld uh, dat het ging over een zuidelijke generaal. Maar het was General Lee, weet je wel. Dus het is niet zomaar een symbool, het was ook generalie. Yeah. Uh, generally. Generally. En Robert E. Lee. Uh, generally speaking. Oh, Robert E. Lee, bedoel je die? <laughs> ja. Ja. Ja. Ja. ja, ja, ja. Dat is de neef van uh, Bruce Lee. <laughs> <laughs> ja, ja. En, en, en een van de... Oh, mijn en, zo door, ja. ja, en een... En, ja, maar goed, voor... uh, Andrea. <laughs> ja, ja. <laughs> je zit hier al uh, twee uur te wachten tot ze... Uh, yeah.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 Dat dus is prachtig. Ik, ik vind het heel erg mooi dat iemand um, probeert om individuen te respecteren, zelfs als ze uh, in een groep zitten waar de meeste mensen waarschijnlijk wat ideologie op nahouden. Maar dat het komt van iemand die bekend is geworden met uh, het noemen van uh, Mexicanen als bad Hombre, zo weet ik hoe hij dat noemde. En. Uh, uh, die geen moslimse land in wil, omdat dat uh, een bepaald soort mensen zijn. Dus die totaal geen respect heeft voor individuen zelf. En dan op dat moment ineens super genuanceerd te gelopen. Dat is natuurlijk niet zo stem van hem. Laat me eerlijk zijn, het is gewoon best wel dom. Maar ik kan het herkennen als een domme poging om iets goeds te doen voor het eerst van hem. En niet per se om uh, een excuus te maken voor nazis. Oh, ja, ja, dat was ik, het. Ja, inderdaad. Ik zie hem daarom niet zozeer van. Uh, die, de headline van dat artikel van The Guardian was The President of the United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 Om uh, gewoon te zeggen. Van, want er was, een er was een bepaalde vraag uh, aan hem. Ja, iemand en, van, en, die, en die kon maak, je voelen. die kon je En, een kon je en dat dus had ook te maken met wat er al gebeurd was. En dat ging niet over Charlotte viel. Het ging over. Uh,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 Maar hij heeft gewoon geen moves. Hij begrijpt niet wat de impact is van zijn woorden. Het is gewoon... Heb jij het, heb jij het gevoel dat hij nu... Mijn, in, tot een paar weken geleden was mijn insteek op de aanval van links op Trump... dat het gewoon uitermate zwak is. En ze blijven een beetje hetzelfde schreeuwen. Uh, ja. Hij laten een scheet en ze zeggen impeachment... En heb je het gevoel dat, ze, dat, die, dat zijn positie aan het zwakken is nu? Oh ja, het is, ik denk dat het afgelopen is nu met hem eigenlijk. Ja? Ja, Van dat um... Ja, dat Amerika... Gezicht, ja, maar dit, ik heb dit nog nooit gedacht tot nu. Hm. Dus uh, ja, dit is voor het eerst dat ik denk: van oké, okay, nu hij is gewoon echt fucked. Omdat als een adviseur zijn weggelopen en. Uh... Republicans die zijn nu ook gewoon openlijk uh, tegen hem. Ja, klark, iedereen is nu gewoon tegen hem. Ook mensen die de macht hebben, daar gaat het toch uiteindelijk om. Ja, zowel iedereen eh, is ook iedereen waar, waar het, het volk eigenlijk een hekel aan heeft. Dus op ja, zich dat hij heel nou, gehaat is, dat is, heeft hem juist de winst opgeleverd, denk ik. Mh, ja, nou, ja. nee, want ik, ik moet zeggen, ik vind. Um, ik, heb, ik kijk eigenlijk nooit de Young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 Ja, als ze iets vinden met de Russen bijvoorbeeld, dan, uh, ja, dan, kan, maar, ja, dan maar, is hij er geweest. schijnbaar was uh, Bill Clinton ook uh, geimpeached, maar die is niet afgezet. Dus het, is, uh... het, is, dus het hangt van veel dingen. Van je moet vrienden hebben daar, van vrienden die... Uh, um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 Maar André als hij 60 bommen op uh, Syrië gehoord en is CNN opeens weer heel enthousiast. Ja, precies. Ik, ja. Weet, ik weet niet eens of dat hem nog gaat redden. Zo, ja. zo erg heeft hij iets verkloopt. Ja, ja, er moet wel een hele zware oorlog zijn. Ja. Noord-Korea. Ja. Ja, nou, hij, hij, hij, hij, hij verklaart een bepaalde groep tot terrorist. En dan uh, bijvoorbeeld Libertariërs of zo zijn ja. terroristen. Ah. En dat ja, ja, dan hebben de mensen weer iets om te haten en dan uh, ja, zijn we populair. Het met noord is volk een, volk een beetje doodgestorven, toch niet? Nou, meer we we gewoon iets te twitteren en het is weer op leven gewekt. Ja. <laughs> ja. Maar dan is het volk ook gewoon blij, zeg maar, hè, dat het gezeik een tijdje voorbij is. Nee, dan ben je gewoon weer een tijdje oorlogseconomie uh, met elkaar. We hey, House of Cards gaan kijken. <laughs>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 die de media ook gewoon vragen stelt. Nee, de dat denk ik niet. Op... Ik, ik denk niet dat hij de media bespeelt. Ik denk dat Nee, hij... dat was zo'n Roger Stone die dat deed trouwens. Nee. Zo, um, hoe noem je dat, erratic. Hij zegt zulke rare dingen de hele tijd... dat de media constant zijn van die visjes... die om hem heen hangen en gewoon alles ja. uh, eten. Ah, en hij, heeft, aan hij, heeft, hij heeft binnenkort weer zo'n rally gepland, weet je wel. <swek> en dan zal die hele zaal weer vol zijn. Ja, ja maar dat, je, het is een verschil tussen... ik ben strategisch aan het plannen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 bepaalde groepen zijn. Ja, ik weet ook nog hoe de groepen zijn. Maar zoals ik zoals nou, net zei, ik er, is uh... straks, er is straks zo, weer zo'n rally.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 Gejuich, dus ik zie het gewoon niet gebeuren. Maar goed, wie weet. Ik pak de popcorn bij. Ik wacht. Heb jij nog een filmpje gepost, hè? <laughs> ja. Hoe wil je dat aankondigen? Ja, voor een, een positieve noot voor de mensen die zichzelf identificeren als libertarian rednecks en zich niet herkennen in uh, de crudlockscanbeeld wat heerst in de media. Er zijn ook nog uh, goede mensen in het zuiden. Oké, okay, daar gaan we nu even naar luisteren. Hier komt ie. What the hell is going on out here? Man, I don't understand any of y'all in Amerika anymore. I mean, I'm gonna tell you why national sons of bitches up there in Virginia something real quick. You don't represent me. You don't represent the South. You don't represent uh Southern Heritage or Southern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 Kultvorming uit de jaren dertig van het nazisme. Gewoon uit Walmart, denk ik. Ja, weet ik wel, die koortjes. Maar ze hebben, <laughs> daar hadden ze ook van die uh, dat soort tochten met Jawel, ja, oh, uh, ja. Ja, ja, ja. Maar dit zijn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 Dat is wel een stapje verder. Ik kom wel eens in Duitsstalige landen. En daar is het heel gebruikelijk om. Als het s'nachts zo donker is, dan hebben ze gewoon een tocht. Dan loopt iedereen met fakkels. Een beetje zo over het landweggetje en weer terug. Ja, dat is een andere tijd. Oké. maar dan ga je wel in een groepje. En dan worden nog wat Duitse liederen gezongen. En iemand doet wat met een harp. Dus ja, het zit in de volksaardpaas. Ja, ja, ik denk het. Want er is ook geen straatverlichting daar. Hè. Het is echt pikkendonker hè, in de Alpen. Dus, eh. ja, wat, wat mij hier eigenlijk vooral over verbaast is dat Hoeveel mensen zijn dit? Er zijn, zijn vier of vijfhonderd man of zo... die daar gaan... de, de, de, de nazi's... Uh... Dat waren misschien honderd. Nee, misschien maar honderd inderdaad. Ja. En, en ze hebben geen media sympathie. Ze hebben geen academische sympathie. Ze hebben geen politieke macht. Ze hebben helemaal niks. En ja. mensen raken ervan van over de shit... alsof, maar, alsof ze toch... op het punt staan... allemaal uitgemoord te worden. Ja, het is gewoon nou... een groepje hopeloze mensen... die, die eigenlijk alleen maar willen, ja, bevochten willen worden. Die willen eigenlijk provoceren om ja. dan uh, te meppen. Dat, dat is het hele idee. Misschien, volgens mij. Dat, misschien ja, is dat een negatieve rol van de media. En misschien om dit fenomeen te begrijpen... moeten we ook even Christopher Kent wel analyseren. <laughs> dat begrijp ja. je het een beetje. Prima voorbeeld ervan, <laughs> ja. Ja, nou, het is wel zo. Kijk, die mensen manifesteren zich. Weet je, en dat is wel eng. Weet je, ja. omdat. Hoe, hoe is dat nou eng? Hoe bestrijdt. Nou, ze roepen nee, gewoon. Dat vind ik juist niet eng. Ze roepen, nee, <laughs> er, er zijn gewoon beelden van, van Jews will not replace us. Ja, het nou, zijn 400 man.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 Juist. Nou, wow, wat, wat is het verband met libertarisme? Ja, nou, dat is even een post van uh, ja, Andrea Kenton. die daar ook uh, mee bezig is geweest. Sommige mensen proberen dit uh, op een of andere manier wat aan het libertarisme te hangen. Dat dit soort mensen met dat soort ideeën wow. dat die zich graag in de libertarische beweging. Uh, ja, zoals Christopher Kent Ja, precies. Daar wil ik tegenover die Christopher Ja, yeah, inderdaad. Christopher Kent wel, Stefan Molenjeu. Stefan Molenjeu is veel voorzichtiger met zijn eigen lijf en uh, leed dan Christopher Kent wel. Maar ja, yeah, ze hebben dezelfde soort van uh, evolutie doorgemaakt van uh, anarchist...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 Uh, door een hele groep enthousiaste uh, be bevlogen mensen naar voren geduwd. En uh, dan zie ik wel hoe ik van daaruit verder ga. En ja, ja dat gaat zo voornamelijk om macht en invloed. Het, en, dus. en die zoeken een, een groep volgelingen eigenlijk. Het zijn een leider op zoek naar volgelingen. Bij Mollenje ook wel een beetje het geval is. Hij voelt gewoon dat daar een hele groep ontevreden, verongelijkte mannen voornamelijk zit, die zich ja, heel erg bekocht voelen. En ja. uh, als hij zich, als hij die achter zich kan scharen, dan hij, hij Voelt gewoon een markt. Dat ja, is eigenlijk toch uh, een soort kapitalisme wat dat betreft. Hij ja. voelt een uh, vraag.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 en uh, succes ook, hebben, het gevoel hebben dat ze vooruit gaan. en dat, het, het dat is hebben ze wel. Ja, ik denk dat dat dan nog verder is. Het is absoluut mensen. Ja, en menselijk. wat je dan krijgt is dat als jij actief bezig bent, van libertarisme, eh, we hebben het hier niet over iemand die gewoon individueel tot een bepaalde filosofische inzicht komt, hè, maar we hebben het hier over de georganiseerde vorm, hè, waardoor je kunt spreken van een platform en een spotlight. Eh, dat trekt gewoon bepaalde types aan. En ja, tenzij die heel expliciet uh, gaat uitfilteren en uh,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 uh, <laughs> ja. en, uh, en jawel, ik heb dus Godwin, uh, zeg maar. Ja, ja en ik heb, en jawel, er was dus ook een. Nou, volgens mij is dat de libertariër die een bepaalde meme uh, deelden, die zeg maar uh, Charlottesville uh, vergelijkte met moslimterreur. terreur. Mm -hmm. En dan denk ik dus zo van als je dat, als je dat zeg maar vindt, als je zo'n MI moet delen, heb je dan ook door van hoe geprogrammeerd je bent, zeg maar? Ja, je, je, angst... hebt, uh, je hebt een groep mensen inderdaad, dat viel me toen op. Ik ben in al geband uit al hun kringen.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 Op mensen die geïnteresseerd was... ...maar die doordat zij als enige wat actief ondernamen... ...een hele grote stem kregen in wat er gebeurde. Nou, dan waren dat... <laughs> dat is gewoon een proces... ...en dat kan je op heel veel plekken terugzien. En ik denk dat dat ook uh, een rol speelt... ...bij het uh, libertarisme. En ik weet ook niet goed wat je daartegen kunt ondernemen... ...behalve dan...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 Waarom is de rechtsstaat uh, gebaseerd op dit soort uh, esoterische onzinteksten? En dan kom ik bij ribatrisme terecht. Um, of je kunt erbij komen van.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 Een complot tegen atheïsten in Maleisië. <laughs> uh, ja, dus ook. Uh, terwijl, uh, je kunt ook heel anders naar de materie kijken. Want stel je eens voor dat er een complot is. Gewoon dat je je uh, uh, hersenen in, in, gewoon creatief inzet van, nou, maar hoe kom ik er dan onderuit? Huh? Hmm. Over Niet door dat naar Maleisië uh, te brengen, in ieder geval. Die, van die Maleisiërs uh, kan ook nog eens een nieuws zijn, hè? want het wordt wel een of andere...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 ...with a new school of thought. En dat zou dan een quote zijn van die vrouw. En volgens mij zeggen... Die ...dat soort lui zeggen dat niet. Uh, die zeggen niet van... ...ja, zonder indoctrinatie... Uh, ...worden mensen atheïst.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 Maar ook over atheïsme. Hè? Nee, ik hoor niet van... veel over atheïsme. Nee, oh, ja, ik krijg nou regel, regelmatig wat mee. Wat gewoon, wat ik gewoon vind dat van... je, ik, wat, je kunt niet echt van, ja, atheïsme is een beetje de is agressieve vorm. Ja, het is een beetje agressieve vorm. Je kunt ook gewoon stellen van, uh, ja, ik heb Hij niks om mee te werken. En ja, daar laat ik het dan bij, want ik heb niks om mee te werken.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 Ja, je ja, ja. moet een keuze maken. Ja, je moet een keuze maken. Ja, ja, het, het, ja, dat, dat, dat zou ik wel fijn vinden, want dan zou ik zeggen: kom maar met de verhalen. Ik geloof in een opperwezen die gewoon echt niets is. Weet je wel. Ja. Het grote niets. Nou, daar nou, hadden het over: uh, hoe heet het? Uh, onderwijs.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 Is, zijn er, is synoniem aan uitwassen, aan, aan, aan incest, aan uh, moordpartijen, oorlogen, en weet ik veel wat. Dat ja, ze de eerste dat het niet doen. Nee. nee ja. Stalin was gewoon heider, hè. Ja. Ja. Uh, ja. ja het dat kan ik we daar ook wel in vinden, hoor. Ja? Huh? Uh.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 maar iets ervaren wat niet bestaat eigenlijk.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 Nou, komt-ie. Als je moet kiezen uit twee kwaden, zeg maar, neem dan gewoon de vrijheid om iets te kiezen. Oké. Meestal werkt het niet zo goed uit, toch, Kies tussen twee Ja. Nee, maar dat is ook een beetje een pedagogisch trucje, hè. Dat is zo'n trucje van, als jouw kind geen zin heeft om iets te doen, moet je hem een keuze voorstellen. Dan moet je niet zeggen van, ja, doe dit. Stront eten of spruitjes. Ja, precies. Je moet niet zeggen, doe dit. Je moet zeggen datgene wat je wil dat hij doet, of iets wat, wat hij nog liever niet doet? Ja. Nee, maar wat de vraag, de vraag is, van, nou, wat ja. is, wat is een keuze? Hè? En wat is er eng aan die keuze? Ja, de, wat er eng is, is dat je zeg maar voor de consequenties komt te staan. Uh. Ja, wat,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 Zie je het wat breder in dat geval. Je ziet het zeg maar gewoon meer vanuit een stukje tijd en vrijheid. Het komt op je pad en het wordt van jou en neem het ook van jou. En neem het als een volwassen. In plaats van misschien kunnen we het met elkaar delen, dan wordt het minder zwaar of zo. Ik wil in dit kan nog even mijn in een groep gooien en dan moeten we even naar het einde van de uitzending toewerken. Ja. Dus bij deze, ja, ik heb twee Mugabe-berichtjes, uh, Nederlandse voetballers scharen zich rondom Mugabe e en het einde van Mugabe is in zicht want uh, een soort Games of Thrones uh, gaande daar. Ja. Uh, ja. ja, nou laten we beginnen met uh, David en Kluikert, die beginnen zich ook in die strijd, uh, want je ziet het aankomende... Nou, maar die wordt natuurlijk steeds ouder. Dus uh, de strijd om de opvolging begint. Ja. En ja, wat je ziet is dat, uh, dat David zijn kluivert naar Zimbabwe zijn afgereisd. Oh echt waar? Ja, ja, ja. ja, ja. Er is een foto. Wat hebben de... die daar? Wat moeten die daar dan? Ik weet het niet. Nou officieel dus hebben ze met de Zimbabweanse sportminister uh, gesproken om de jonge voetballers uh, naar hier uh, te halen.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 Ja, ja, ja. De wil do doorgaan net zolang als de paus.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 Nee, okay, dus de strijd is wel heel erg gaande, zeg maar. Ja, ja, de strijd is wel.. Uh...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 Democratie afneemt. In Europa heb je eigenlijk al tijdenlang een twee-partijen-stelsel. En met name ja, bij gebrek aan democratie zie je. Uh, hé, dat zag je in de Sovjet-Unie ook al dat, dat dan heel vaak um, een machtsoverdracht ging met een koep. dus uh, dit, dit soort dingen dat kan ook best uh, wel weer eens in Europa gebeuren hè? dat ver Verhofstadt bij Martin Schulz uh, even wat in de T-stap toch maar een voorbeeld het... okay, uh. ja, maar het heeft vaak, uh, vaak, vaak te maken met een, uh, met, een, met een gebrek aan democratie en wel uh, een hoge mate van macht bij een soort van uh, van. van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 niet uh, al te perfect was, maar ze gingen met name op Mugabe stemmen, omdat hij de Afrikaanse waarden wel hoog in het paandel uh, heeft staan. Oké. Okay. Ja, dus wat dat betreft uh, komt dat cultureel conservatieve, dat komt ook bij uh, bij Sano van Mugabe dat terug, net zoals dat ook bij Trump het is. Ja, een machtsbasis is er natuurlijk ook nooit uh, altijd alleen maar gebaseerd op onwil van de bevolking. Mm -hmm. Natuurlijk is er verzet. Mm -hmm. Ja, yeah, dus... This... <clears throat>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 Je bent bijvoorbeeld journalist en je bent uh, westerse vrijheden uh, gewend. Dat het in andere landen bijvoorbeeld heel anders kan zijn. Mm -hmm. yeah. Hoe gaan we zijn vrouw? Was trouwens ook gearresteerd in Zuid-Afrika. Mm -hmm. Zal hem ook niet versterken? Nee, dat was wel grappig. Uh, ze heeft uh, met een uh, elektrisch koord of een, of een lader of zo heeft ze een uh, model op haar hoofd geslagen.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 Ja, KFC ja, is een paar nou, vijf, is, uh, pa duizend jaar of <laughs> ja, we, we moeten trouwens even over tijd gesproken, uh, een beetje een eindje eraan brouwen, want we zijn al heel lang bezig. Uh, Eén klein dingetje, Julian, voordat we gaan afsluiten, je had nog een klein leuk berichtje over, dat uh, sluit een beetje aan waar we vorige week over hadden. Uh, over uh, de dreiging tot een kernoorlog tussen Trump en, uh, hoe heet die andere knakkers van uh, Noord-Korea, uh, Kim Jong-un. Kim Jong-un, eh. dat was de naam. Ze beginnen ja. de beetjes te tellen, eh, Jung. Ja, ja, ze slaan in. Uh, Jij ja, nog een heel leuk bericht. Er is meer dan het militaire, is een militaire industriële complex wat uh, geld verdient aan zo'n dreiging. Ja, want er is een biz uh, of een bis, uh, op zakenman in uh, Los Angeles en die verkoopt uh, atoomtraien bunkers. Oké. Okay.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 <laughs> en je uh, conspiracy video's, en uh, Ron Paul posters, en ja, uh, machine geweer die je uh, 3D hebt gepint. Goed, are your uh, uh, uh, rant uh, boekjes? Ja. Ja. Maar uh, we zijn aan het einde gekomen van deze uitzending. Ik wil iedereen uh, hartelijk danken voor het deelnemen aan deze uitzending en het luisteren naar deze uitzending. En uh, ja, volgende week zijn we er uiteraard weer. tot ziens.